Goedenavond en welkom bij Bureau Buitenland. U hoort stem van een van China's meest bekende zangeressen. Hele generaties zijn met haar opgegroeid met haar volksliedjes. Haar naam? Peng Li Yuan. Waarom we hiermee openen? Omdat... Peng de nieuwe first lady van China wordt. U zult dus nog veel van haar horen. Tot nu toe leiden de vrouwen van Chinese hoogwaardigheidsbekleders... een leven buiten de media. Maar dat gaat veranderen. Luistert u om iets na half acht naar een reportage... over de Carla Bruni van Peking. <tieden> Maar eerst Pakistan. Daar zijn in de stad Karachi vandaag tienduizenden mensen de straat op gegaan om hun steun te betuigen aan de 14-jarige Malala Yousafzai. Afgelopen dinsdag raakte zij zwaar gewond bij een aanslag door de Taliban. Malala is wereldberoemd geworden omdat ze het aandurfde de strijd aan te binden met de Taliban. Die is tegen onderwijs aan meisjes zoals zij, dat willen ze verbieden. Malala overleefde de aanslag, volgens artsen gaat ze langzaam maar zeker vooruit. De invloed van de Taliban in de Swatvallei, waar Malala met haar familie woont, is groot. Verslaggeefster Antoinette de Jong bracht in 2009 een bezoek aan het gezin. En kort na de aanslag van deze week sprak ze een buurmeisje van Malala. Luistert u naar haar verslag. Nadat de Taliban uit de Swatvallei waren verdreven, ben ik er naartoe gereisd om te zien hoe het de inwoners verging. Ik kwam toen ook bij de familie Yusufzai thuis. Malala liet me haar kamer zien. Er stonden overal glimmende bekers en ze had allerlei medailles die ze had gewonnen omdat ze het slimste meisje was van de klas. Het was eigenwijs, een eigenwijs, beetje wijsneuzerig kind, maar wel op een leuke manier. After one month, again up to class, up to grade, girls will go. Na een maand zeiden de Taliban dat meisjes boven de tien niet meer naar school mochten. Stiekem gingen we toch naar school. Niet in schooluniform, maar in gewone kleren. Because uh, in that time we were pretending that we are not students, but we were going to school and uh, we were hiding our books under our Mijn boeken had ik verstopt onder een grote omslagdoek. You must have been very afraid. Ja, yeah, we were afraid because the, the Taliban can do anything to us. What are your plans for the future? Do you know? Uh, I want to become a politician. Als ik groot ben, wil ik president worden. President of prime minister. De soldaten hebben zich opgeofferd voor ons. So you were very happy with them? Yeah, I'm very happy with the, uh, the army. <tries> nee, nee, veel Pakistanen zeggen dat de voedingsbodem voor het extremisme niet is verdwenen, want er is nog altijd veel armoede. En het onderwijs is en blijft belabberd. Dat zie ik zelf ook als ik weer ga kijken bij een openbare school in het grensgebied. We worden uitgenodigd naar binnen. Ik denk dat het beter is dat je jezelf ziet. Kom zelf maar kijken of er wat uh, verbeterd is. Assalam alaikum. Assalamu Dit is de kg -class. Kindergarten. Kindergarten. The, the oh, okay. class, class. Yeah, the So they nurse. are always outside in yes. the courtyard? Yes. Uh, there is no room available here. You can see three other classes. You see there are no room. There zijn een paar honderd kinderen die hier eigenlijk op het erf van de school buiten uh, zitten. Mm. So today is a sunny day. But what do you do when it is cold and rainy? Wat doen what jullie do als het koud is? There is no, no other, is? other than the, we have to leave them to go home. Als het koud yes. is? Dan zeggen we dat ze naar huis moeten. Yes. This, I think it is the same condition. There is no improvement. I think. So only because it's not raining today. Ah, yeah. Yeah, it is it's dry. Yes. Yes. Dus het yeah. dak is nog steeds in dezelfde de, slechte staat. Het uh, lekt nog steeds. En als het regent dan uh, komt het hier gewoon de klaslokaal, uh, het klaslokaal binnenlopen. Er There are bathrooms here? No bathrooms here. We just uh, go outside the school to uh, pass fields. Er zijn geen toiletten voor de kinderen. Ze gaan gewoon het veld in. When I was here 2 years ago, the annual budget for the school was 9000 rupees. I think it has been increased by about uh, 6000 now. 15000 I think has become totally. Het jaarlijkse budget voor dit schooltje uh, in Mardan, in de Noordwestfrontier uh, provincie is uh, 250 dollar. En uh, dat is voor 320 kinderen. En omdat het openbaar onderwijs zo slecht is, sturen veel ouders hun kinderen naar Koranscholen. Veel van die Koranschooltjes of madrassa's zijn doorgeefluik voor het gedachtegoed van de Taliban. In de Swat-vallei was de vader van Malala een bekende vredesactivist. En hij protesteerde tegen de Taliban-regels. Hij werd, eigenlijk vanzelfsprekend, een doelwit voor de extremisten. En uh, people mensen me me gegeven. Want de manier waarop hij tegen de terroristen... So they be Iedereen dacht dat ik vermoord zou worden... omdat ik bekend stond als fel tegenstander van de Taliban. Tot twee keer toe ging zelfs het gerucht dat ik vermoord was. Mijn vrouw kon niet meer slapen van angst... en mijn kinderen waren zich ook bewust van wat er gebeurde. Mijn ergste angst was voor hun ogen te worden afgeslacht... Zo'n trauma zouden ze hun hele leven niet meer te boven komen. Ondanks zijn angst kon hij toch begrip opbrengen voor de volgelingen van de Taliban. You see, sometimes I get very much upset because the people who just took a cup of tea with the Taliban. So they are being targeted. Alleen de volgelingen die niet meer dan een kopje thee met de Taliban dronken, zijn gepakt. Ik ben van mening dat we tolerant moeten zijn ten opzichte van de mensen die niemand hebben gedood. There should be a little bit tolerance for them. Because you, if you kill human beings like reptiles, this is not the solution. Because they're not alone, they have kids, they have wives. Je kunt mensen niet als reptielen afmaken, want ze zijn niet alleen. Ze hebben vrouwen en kinderen. Zo creëer je nieuwe extremisten. It makes an environment of extremism and you were very peaceful people. De vader van Malala hebben we na de aanslag niet opnieuw kunnen spreken. We hebben wel gesproken met een goede vriendin van de familie, Mousarat Ahmed Seb. En zij vertelt hoe geschokt iedereen is in SWAT. We are shaken, very, badly. very, very badly. I can't explain it, it's beyond words. How can somebody shoot at a child? Hoe kan iemand nou een kind beschieten? Het enige wat ze deed, zegt Moeserat, was haar stem verheffen voor het recht op onderwijs. She didn't ask maar denkt u dat de meisjes nu niet meer naar school zullen durven gaan? No. No. We have a thirst for education. Ze kunnen ons niet tegenhouden, zegt ze. De meisjes moeten en zullen onderwijs krijgen. En ik denk dat niemand ons kan us. Toen ik Malala twee jaar geleden sprak, toen wilde ze premier worden of president. And I would always laugh at her that Malala why a politician and she would say she would call me Bibi. Bibi because they're all corrupt. Ik moet altijd om haar lachen zegt Moeserat. Dan vroeg ik haar waarom nou de politiek? En Malala zei dan het is nodig omdat ze corrupt zijn en niets voor ons doen. And they're not helping us. Zijn de mensen gaan demonstreren op straat in Swat om wat er met Malala gebeurd is? Not many. We getting together, gathering in homes. Mensen komen thuis samen en iedereen bidt dat Malala het overleeft. And is praying, praying for the child. We een verslag van Antoinette de Jong. De Pakistanse autoriteiten hebben meerdere mannen opgepakt. Die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op Malala. Er wordt gezocht naar handlangers waarvoor een beloning van omgerekend... ruim 77.000 euro is uitgeloofd. Gaan we verder met Sudan, het grootste land van Afrika. Als je Sudan zegt, denk je aan moordpartijen, vluchtelingenkampen... en een president die is aangeklaagd bij het internationaal strafhof. Maar nu is er voor de verandering goed nieuws uit Sudan. Want Sudan en het afgescheiden zuid sudan hebben onlangs opnieuw vrede gesloten. De laatste maanden kwam het tot hevige gevechten... maar daaraan lijkt nu dus een einde te komen. Aan de telefoon is Dirk-Jan Omtzigt. Hij is adviseur van de regering van zuid soedan en zat bij alle gesprekken die onder leiding stonden... van oud-president Thabo Mbeki van Zuid-Afrika tussen de twee landen. Goedenavond, meneer Omtzigt. Uh, goedenavond. Ja. U heeft de Soedanese president Omar al-Bashir... die wordt gezocht uh, uh, omdat hij naar het strafhof moet... tijdens deze onderhandelingen ontmoet? Uh, ja, maar ik heb... Uh tijdens die onderhandelingen even niet bijgegeven. Het was eigenlijk alleen de slotonderhandelingen, slot drie dagen. Ja. Alleen tussen president Kier en, tussen, uh, en president Bashir. Mm. En daar zit eigenlijk helemaal niemand bij. Maar Voor de rest heb ik tijdens alle onderhandelingen wel bijgezeten. Hoe ja. gaat het met hem? Er zijn allerlei geruchten over zijn gezondheid, van die meneer Al-Bashir. Um, dat klopt. Er zijn inderdaad geruchten over, uh, over zijn gezondheid, dat hij uh, uh, uh, inderdaad keelkanker zou hebben. Dat mm -hmm. gerucht heb ik ook gehoord. Ik kan het natuurlijk niet bevestigen, maar dat, uh, dat is inderdaad het gerucht dat eronder doet. Wat zou dat betekenen voor, uh, voor Sudan als uh, deze man ons gaat ontvallen? Um, nou, dat zal een heel interessante situatie worden. Um, hij is natuurlijk. Uh, en dan zal er een machtwisseling plaats moeten gaan vinden. Ja. Um, en het is niet erg duidelijk op dit moment wie dat dan over zouden nemen van, uh, uh, van president Bashir. Ja, laat het even over, de, uh, over die ruzie tussen Noord en Zuid hebben. Dat ging vooral ook over de olie. De olie ligt in ja. Zuid-Soedan. Um, um, de, de Noord-Soedan, of uh, Sudan zeggen we, die uh, de, de, de, viel Zuid-Soedan regelmatig binnen. Probeerde controle te krijgen over die olievelden. Zuid-Soedan ja. heeft op een gegeven moment die oliekraan dichtgedraaid. Um, wat voor effect heeft dat gehad op de onderhandelingen? Dat is een goede impuls geweest voor de onderhandelingen. U zegt het correct. Op kerstavond vorig jaar begon Sudan met het stelen van alle olie van zuid sudan Zogenaamd omdat ze de tarieven niet betaald hadden. Dat was wel het geval. Maar dat ging gewoon door. Dus zuid sudan had geen enkel inkomen meer. En dus had het geen enkele keuze maar het afsluiten van de olieproductie. Dat betekent dat zuid sudan in één klap... 98% van zijn eigen overheidsinkomen kwijt was. Maar ook uh, gaf dat druk op de Sudanese economie. Wat je zag is dat uh, door het gebrek aan exportinkomen uh, de munt uh, uh, uh, sterkte nou, nee, en de ja. prijzen gingen stijgen. Ja. En het gevolg daarvan was. Um, uh, dat er een soort van Arabische lente uh, begon te ontstaan... en dus extra druk was op de onderhandelaars van, uh, van Ghatoum... om toch maar concessies te doen binnen de onderhandelingen. Ja, ongelooflijk, hè? Wat het dichtdraaien draa van een oliekraan kan bewerkstelligen. Ja. <laughs> Hoe verliepen die onderhandelingen? Uh, zaten de hier in maatpak aan tafel... of ging het er soms wat onstuimig aan toe? Nou, iedereen zit inderdaad volledig in maatpak aan tafel. <laughs> maar gedroegen um, ze zich um, ook keurig netjes? Of, het zijn natuurlijk de, twee ja, partijen ja. die al jarenlang oorlog met elkaar voeren. Um, ja, nee, ze zitten keurig in maatpak aan tafel. Dus, die, die onderhandelingen vinden plaats in een, op neutraal een terrein. Die vinden altijd plaats in, uh, in, in een hotel in Ethiopië. Um, ook omdat Ethiopië niet overgaat tot de arrestatie van, uh, van Bashir, Abdulrahim en Ahmed Haroun, die, uh, die uh, tezamen. Uh, 95 aanklachten tegen zich hebben bij het internationaal strafhof. Uh -huh. um, kijk, die, die onderhandelaars die kennen elkaar heel erg goed uh, van beide kanten. Ze hebben bij elkaar op school gezeten, uh, als, uh, als iedereen is naar school gaan gaat doen, um, en ze hebben ook bij elkaar uh, in dezelfde regering gediend. de regering van nationale eenheid toen Sudan um, nog één land was. Ja. Maar soms is de sfeer ook ontzettend slecht. Uh, bijvoorbeeld vorig jaar um, in mei viel Sudan Um, de, het grensgebied van Abyei binnen terwijl we daar aan tafel zaten. Dus dan saipelt dat nieuws binnen terwijl je er zit. Mm -hmm. Nou, het is nog goed op dat moment dat er een tafel tussen zit, want anders hadden ze er over de tafel heen getrokken. Ja, wat was uw um, rol daar bij die onderhandelingen? Nou, ik was eigenlijk die. Um, uh, mijn rol was de algehele ondersteuning uh, van het Zuid-Sudanese uh, onderhandelingsteam en de hoofdonderhandelaar. Dus ik bedacht de onderhandelingsstrategie. Ik schreef alle um, uh, voorstellen, de vredesvoorstellen, of het nou een stakje het vuurvoorstel was, of een overeenkomst om olie over en schuld te delen, tot procedures hoe je um, de status van de twiste gebieden op de grens kunt oplossen. Ja. Um, en zelfs heb ik op een gegeven moment gevraagd om namens Duitsland al die voorstellen te presenteren aan het, aan het team van, van Tabo en Bikki. Ja. Um, en, um, dus en, en vaak um, onderhandel ik ook uh, aan de tafel namens, uh, namens Zuid-Sudan. mee. Ja. De, waarom is het nu gelukt om, uh, om dat verdrag te sluiten vanwege die oliekraan die dichtging? Dat ze dachten, nu moeten we echt iets gaan doen, anders wordt het moeilijk? Ja, dus uh, ja. die economische druk. En wat is de tweede... kern van het akkoord? We lopen naar het einde van het gesprek. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Oké, okay, de kern van het akkoord is, ten eerste worden de spanning gedeescaliseerd. Er is dus een niet-agressiepact aangenomen, formele verklaring dat er geen steun wordt verleend aan rebellen op het grondgebied van een andere staat. En er is een gedemilitariseerde zone van 20 kilometer breed um, aan de grens. Dan hebben we een soort van normalisering van de verhoudingen. Dus de olieproductie begint weer, er worden weer pensioenen. Um, uh, betaald, de, uh, de handel wordt hervat, want de, de, de, de, de grens staat potdicht. En dan is er een economisch steunpakket. Uh, dus, en dat bestaat ten eerste uit een wederzijds vergiffenis van alle, alle schulden. Zo uh, heeft Zuid-Sudan 5 miljard schuld verge uh, vergeven. Hm. En daarbovenop geeft ze een eenmalig steunpakket van 3 miljard om de economie in het Sudan um, te stabiliseren. Want die hebben te kampen gehad met met, met een, een terugval in hun inkomen als gevolg van de afscheiding van Zuid-Sudan. Ja, nou, dus dat is, dat is, dat is, dat is het, dat het overeenkomst. Nou, geweldig nieuws uit Zuid, uit Sudan, kan je zeggen, Zuid-Sudan. Um, het wordt komende week getekend, hè, dit akkoord? Nou, ik, ik, uh, het is getekend. Um, uh, door beide presidenten. Het zijn eigenlijk negen akkoorden. Maar deze komende week ligt het voor... ter ratificatie bij het parlement. Dus morgen zal het parlement van, uh, van Zuid-Stand... dit be uh, behandelen. Hm. En um, uh, dan wordt het officieel van kracht. Maar de reden waarom ik denk dat het uitgevoerd... gaat worden, is dat... ze zijn al begonnen ermee. Ja. Ja, ze was niet eens op ratificatie. Ik bedoel, de grens is al open. zijn vluchten weer tussen beide, beide hoofdsteden. Um, de olie wordt nu opgestart. Dus, um, uh, uh, dit gaat standhouden. Dit keer... Dus dit keer hopelijk gaan we inderdaad stand houden. Hartelijk dank, Dirk-Jan Omtzigt, adviseur van de regering van Zuid-Soedan. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dan nu het komende half uur. Veel aandacht voor China. De tweestrijd Obama-Romney in de Verenigde Staten... mag dan het nieuws domineren aan de andere kant van de wereld. Gebeuren dingen die minstens zo belangrijk zijn. China maakt zich namelijk op voor een machtswisseling. Op 8 november, twee dagen na de Amerikaanse verkiezingen... houdt de Communistische Partij in Peking haar 18e congres. Dan zal een nieuwe president en partijleider worden benoemd... maar ook een nieuwe vicepresident en een nieuwe premier. Een enorme stoelendans dus daar in Peking. De wisseling van de wacht komt op een penibel moment. De partij wordt geteisterd door corruptieschandalen... en door de crisis, de wereldwijde crisis, stagneert de economische groei... terwijl de roep om hervormingen aanzwelt. In de studio Michiel Hulshoff, China-expert. Je woonde de afgelopen jaren in Shanghai. Welkom. Dat congres, dat was toch eigenlijk voor oktober gepland? Waarom is dat uitgesteld? Um, ja, dat is alleen maar gissen. Het klopt, het is een enorme chaos. Het zou eerst in oktober zijn. Daarna was er even sprake van dat het in september zou plaatsvinden. En nu is het dan begin uh, november. Um, ja, het zijn eigenlijk allemaal tekenen van een enorme machtsstrijd achter de schermen. Euh, een een machtsstrijd die ook vrij bloederig is. En af en toe komt er eens wat naar buiten. Bloederig, hoezo? Nou, euh, euh, de, he, de, Zoals je misschien weet is, is een paar maanden geleden... de burgemeester van Chongqing euh, opgepakt, Bo Xilai. Euh, dat was een van de uh, kanshebbers om in het uh, nieuwe politiebureau te komen. Uh, een enorme, charismatische man die, die veel aanhang heeft onder het uh, volk. Uh, maar ja, hij, hij, hij, hij bereikte betrokken in een corruptieschandaal. Zijn vrouw werd beschuldigd van moord op een Britse zakenman. En uh, hij zit nu uh, achter slot en grendel. Um, en en, en ja, de tegenstanders van Bo Xilai grijpen dat nu aan om ook uh, andere uh, vrienden van hem uit de macht uh, weg te houden. Ja, ja. Bloederig in figuurlijke zin, dus. Hè? Nou ja, de, de, die Britse zakman is wel degelijk dood, dus dat. Uh, ja. Ja, die in die corruptieaffaire ja. betrokken was. En ja. um, nou, veel geheimzinnigheid rondom het congres en waarom het is uitgesteld. En, en nou ja, nu gaat het er dus toch van komen. Eén ding is wel duidelijk: Xi Jinping wordt de opvolger van partijleider Hu Jintao. Dus dat wordt de grote man van China. Als de voortekenen niet bedriegen... heeft hij die machtsstrijd dan gewonnen die je net uh, schetste? Ja, dat kun je ook weer... dat, dat is een beetje gisteren, maar um, uh, het is in elk geval zo... dat hij echt is benoemd door Hu Jintao en uh, Wen Jiabao... de huidige uh, president en premier. Het is echt iemand die in hun straatje past. Uh, het is ook al lang bekend dat hij de nieuwe uh, uh, president gaat worden... Um, Verder weten we heel weinig van hem, behalve dat hij een lange mars door, uh, door de instituties heeft gemaakt. Uh, we weten wel eigenlijk meer over zijn vader, die uh, al minister was onder uh, Mao Tse-Dong. Uh, die ook in ongenade is gevallen naar strafkamp is gestuurd. samen met zijn zoon, dus de toekomstige premier, die, of president, die heeft in het uh, strafkamp gezeten. Um, uh, nou, zijn vader is uh, daarna heeft hij zich ontpopt uh, als hervormer. Hij is weer gerehabiliteerd en is toen uh, eigenlijk de. de uh, een van de drijvende krachten achter het economische succes van, van China geworden. Mm -hmm. uh, door het oprichten van de speciale economische zone onder in uh, Shenzhen. Ja, onder Deng Xiaoping. Dus, dus die man was een hervormer, zijn vader. Uh, ja, over Xi Jinping weten we eigenlijk over zijn standpunten niks. Uh, we weten zo wat, wat, wat rare feitjes, namelijk dat hij houdt van uh, Hollywood films. Uh, okay. Saving Private Ryan is een van zijn uh, favoriete films. Uh, en verder weten we dat hij een vrouw heeft die, uh, die bekend is in China als, uh, als zangeres. Ja, daar ja. gaan we zo meteen hebben we daar een reportage over. En ondertussen, uh, um, op straat, gaan er geruchten dat veiligheidsdiensten en politie overal vermeende dissidenten oppakken. Zo in de aanloop naar dat congres. Is, is de overheid bang voor onrust? Uh, ja, de Chinese overheid is altijd bang. Ja. Uh, ja. Uh, ze hebben gezien wat er in de Arabische wereld is gebeurd. Uh, nou, in, dit zijn penibele momenten. Dus dan, uh, dus dan zie je dat uh, bijvoorbeeld de naam Xi Jinping... niet meer op internet gebruikt mag worden. Het is moeilijker voor buitenlanders om een visum aan te vragen. Daar moet je allerlei extra documenten nu voor, uh, voor gebruiken. Uh, dus, dus wat dat betreft, ja, het is uh, uh, een spannende tijd. Ja, en dan heb je ook nog de aanhang van die in ongenade gevallen... Bo Xilai die ze uit moeten schakelen, toch? Ja, en dat, dat is eigenlijk denk ik het cruciale. Dus er komt straks een nieuwe uh, president. We weten wie het is, Xi Jinping. Uh, maar eigenlijk veel interessanter is... wie heeft straks de meerderheid in het politbureau? Mm -hmm. uh, dat zijn uh, negen mensen nu. Dat worden er misschien zeven. Uh, maar het gaat om wie krijgt de meerderheid. En, en er zijn twee belangrijke stromingen. Namelijk de aanhangers van die Bo Xilai die nu vastzit. Uh, en uh, de aanhangers van uh, Xi Jinping... Uh, en die aandacht van Xi Jinping, daar wordt over het algemeen gedacht... dat dat meer de hervormers zijn op uh, sociaal gebied... Die, ja. uh, uh, en, en terwijl die aanhangers van Bo Xilai... Ja, uh, to, toch wat meer uh, hun roots hebben in, uh, in echt communistisch China. Maar er gaan dus allerlei verhalen dat er ook gevochten wordt... tussen de nationale politie en militairen... maar dat ook een deel van het leger achter die boos staat. Dat ja, er gaan ontzettend veel geruchten. Um, en dat wil eigenlijk zeggen dat die strijd zo uh, spannend is. Wat wordt er gevochten? Weet je er nou, iets van? Nee, ja, dat, dat, dat, dat, er zijn, mensen, van die zeggen, Oorlog, ja, er zijn de... mensen die zeggen dat uh, sommige delen van het leger... eigenlijk achter die uh, Bo Xilai, uh, staan en dus tegen... De nieuwe president zijn. Uh, er is ook sprake van, uh, dat is een van de, uh, de dingen die gezegd wordt, is dat, die, uh, dat het nu zo chaotisch is gegaan met die uh, leiderschapswisseling. Uh, komt omdat de nieuwe president, Xi, dus heeft gezegd: ik ga het niet doen, want ik krijg, heb niet voldoende steun. Ik, ik trek me terug. En um, uh, nou ja, daar, daarop is er weer allemaal kortzachter overleg uh, gepleegd om het weer allemaal goed te krijgen. Ja. Daarnaast heb je ook nog de arbeidersklasse, die. die toch arm blijft, ondanks de economische voorspoed... Is er ook een kans dat die mensen gebruik gaan maken... van deze wat rommelige overgang om hun, echt, om hun stem te laten horen? Stakingen, ja. mensen de straat. op. Het gebeurt al heel veel in China. Ja. Maar dat dat op een, op een momentum krijgt? Nou, Ik denk niet dat ze dat zelf gaan doen. Maar je ziet wel dat uh, in de top van de communistische partij... oneenigheid is. En een deel van die top gaat proberen mensen de mensen te mobiliseren. te mobiliseren. En dat zag je. Er zijn de afgelopen weken veel demonstraties geweest... tegen de Japanse eilanden. Ja. Uh, er wordt gezegd dat dat is aangesticht... door de aanhangers van die bochilai om uh, te laten zien... Kijk, we kunnen mensen straat op krijgen. Die mensen droegen ook allemaal spandoeken van... Bochilai is de man van het volk. Um, dus dus dat, is, dat zijn allemaal tekenen van, uh, van strijd achter de schermen. Maar ja. dat komt van bovenaf. Dat is niet uh, iets wat vanuit mensen zelf komt. Ik, uh, ik geloof niet dat, dat nu mensen zelf... Uh, beslissen om, uh, om in uh, protest te komen. Nee, Laten we het even gaan hebben. Uh, de, de komt de, wie dan ook, wie het dan ook wordt... er komt een nieuwe generatie uh, leiders. Zal China dan ook een andere richting in gaan slaan dan tot nu toe? Ja, als, als uh, Xi Jinping uh, en, en de zijne de meerderheid krijgen, uh, dan, dan heb je het dus over een echte nieuwe generatie politici. Uh, mm -hmm. Om een voorbeeld te geven, Xi Jinping uh, zelf heeft een dochter die studeert aan Harvard. Uh, hij heeft een zus die in Canada woont. En zo hebben heel veel van die, uh, van die nieuwe politici hebben, uh, internationaal redelijk wat ervaring. Dat is echt een heel ander slag uh, dan, uh, dan de oude uh, communistische machthebbers... die nog uh, geschold zijn onder Mao. Dat kost een er. Ja, veel kosmopolitischer en, en hopelijk dus ook wat, uh, wat opener. Um, hè, dus een van de spannende dingen wordt, gaat bijvoorbeeld Wang Yang, die nu, dat is een, een uh, hervormer in Zuid-China, um, gaat die in het politbureau komen? Die man die is, die is ervoor om in Zuid-China te gaan experimenteren met meer burgerlijke vrijheden. Nou ja, dat Zoals... zou natuurlijk spannend... Nou ja, uh, klein, op kleine schaal wat meer verkiezingen... wat, uh, vrijheid van, uh, wat meer vrijheid van, van pers. Nou ja, als zo'n man in het politbureau komt... dan betekent dat echt wel dat China wat meer uh, hervormingsgezind gaat, uh, gaat worden. Maar dat is spannend of die mensen de meerderheid straks krijgen. Ja. En dat weten we pas uh, ja, op het moment dat ze straks in Peking... Wanneer wordt het uh, één duidelijk? Één... Want het partijcongres... Ja, ook dat is. Uh, ik verwacht eigenlijk gewoon meteen aan het begin. Uh, en dan krijg je dus een mooie scène dat, dat die politici achter elkaar het podium oplopen. En aan de volgorde daarvan kun je dus zien uh, wie er, uh, nou ja, uh, welke post heeft uh, gekregen. Dus dat wordt heel, uh, heel spannend. Dankjewel, Michiel Hulshoff. Je zal vast aan het televisiescherm gekluisterd zitten de komende dagen. Um, we gaan verder. We zeiden het net al, de Carla Bruni van Peking. Uh, Kong Li Yuen, zo heet ze, dat is de nieuwe First Lady, de vrouw dus van de nieuwe Chinese leider. Zij is vooral bekend als vertolker van volksliederen. Over die nieuwe First Lady sprak redacteur Elle van Dalen met de journaliste Ying Chang. En de 43-jarige Ying woont, woont sinds 1989 in Nederland. <totstuken> dat liedje heet uh, Op het Veld van de Hoop. En uh, de aldi in 1984 heeft de Pomliuan dit liedje uh, gezongen. En het uh, gaat over, uh, over het uh, boerenleven en hoe prachtig het is en hoe hoopvol het is. Welke rol speelden zij in die tijd? Zij was toen al een uh, heel uh, bekende uh, volkszangeres. En bijna iedereen in China kent haar. Hoe ben je zelf opgegroeid met haar? Nou, uh, ja, ik ben gewoon... Uh, ik hoorde haar liedje bijna dagelijks. Uh, op de radio en uh, op televisie zie je dan uh, haar. En uh, ja, uh, uh, de meeste mensen vonden haar gewoon prachtig. Omschrijft er eens. Nou, het is een... Uh, uh, uh, zij is een uh, mooie vrouw. Hè, volgens, uh, volgens Chinees standaard is ze een uh, mooie vrouw. En fris. En uh, ze kan uh, prachtig zingen. En uh, ook heel echt. Heel... Um, ja, hoe moet ik dat zeggen? Um, niet met uh, kapsones. Hè, en, uh, een, net als een, uh, een buurmeisje. Kong Liuan is inmiddels 50 jaar en op dit moment directeur... van het Zang- en Dansgezelschap van het Centrale Militaire Commando in Peking. Een hele mond vol. Als je op kokkel zoekt naar afbeeldingen van haar... dan zie je een jonge zangeres met een felroze jurk aan en een beeldschoon hoofd. Ze had zo op de cover van een damesblad kunnen staan. Haar meest recente foto is die van een stevige vrouw... die heel streng de camera inkijkt, de haar zit strak achterover en ze draagt een legeruniform. In 2007, toen het bekend werd... dat, hij, dat Xi dus de opvolger uh, zou worden van de, Chinese, van, van, van de uh, president. En toen is ze pas echt uh, teruggetreden uh, in de uh, achtergrond. Ja, want het hoort eigenlijk helemaal niet in China... Hè? dat een, een, een first lady, de echtgenote van de president, zo zichtbaar is... Uh, dat uh, is niet gebruikelijk in China. Uh, lange tijd uh, uh, kennen Chinezen de echte genoten van de uh, leiders niet eens. Hè. Uh, hoe ze heten, wat ze doen, dat weet men allemaal niet. En ze treden nauwelijks in het openbaar. Maar uh, Peng Liyuan is wat dat betreft een uh, uitzondering. Uh, nou, ik moet wel vertellen dat uh, he, Madame Mao uh, vroeger wel een bekende figuur was. Het trad wel vaak in het openbaar. Maar het is eerder uitzondering. Waarom? Het is de Chinese traditie. Het uh, is de Chinese cultuur. Als vrouw he, hoor je heel bescheiden te zijn. Onzichtbaar. En uh, je helpt uh, je man. Maar dan moet je vooral onzichtbaar, onzichtbaar blijven. Mijn naam is uh, Lei Ma. Ik work... werkte... Work in a Chinese media for three years. I uh, came came to the Netherlands uh, in April, and now I'm working in uh, uh Dutch media. Yes, if you search uh, Peng Liyuan in Weibo, the Chinese Twitter, and you can't find any results. We kijken samen naar de Chinese Twitter-site Weibo, en uh, we tikken daar in de naam van Peng Liyuan. En dan komt uh, boven komt er een regeltje tevoorschijn. En daarin staat dat het uh, niet uh, volgens de Chinese wet en regels uh, aan het verzoek voldaan kan worden wanneer er uh, op uh, specifiek op Peng Liuan gezocht wordt. And is quite weird because you know uh, Peng Liyuan is is a sensitive word in Chinese Weibo. Ik vind het heel erg raar dat uh, we via de social media niks over elkaar kunnen lezen. Want het gekke is dat mensen juist de jonge generatie heel veel behoefte heeft om uh, meer te weten over uh, de mensen aan de top. Especially people uh, born after the 80s They, uh, more in uh, Vooral ook over het privéleven. Daar is uh, een groeiende interesse naar, maar uh, dat is dus heel erg moeilijk te vinden. Peng Liu Wan heeft uh, de afgelopen jaren eigenlijk nooit een interview gegeven. Een uitzondering maakt ze in 2007 voor een Chinees tijdschrift... Fragmenten uit dit opzienbarende interview... werden geciteerd uh, voor de Chinese staatszender CCTV. En die gingen vervolgens de hele wereld over. Het interview zorgde voor veel ophef... omdat nog niet eerder een First Lady... zo openhartig over haar man gesproken had. Een fragment. Ik werd aan hem voorgesteld via een vriend. Ik hield niet van koppelen wilde liever spontaan mijn geliefde ontmoeten. Toch ging ze overstag. Ze was teleurgesteld toen ze hem voor het eerst zag. Hij leek niet alleen boers, maar ook heel erg oud. Ze ging overstag toen hij haar vroeg... wat zijn de verschillende technieken die je gebruikt bij het zingen? Ze antwoordde en hij vroeg haar wat zing je dan? Ze vertelde over het inmiddels bekende nummer Veld van de Hoop. Ik ken dat nummer, dat is best goed, zei hij. Pong Li Yu Wen... Ik was ontroerd door wat hij zei. Hij had weliswaar een eenvoudig hart, maar hij was wel attent. Houden ze echt van elkaar, denk je? Uh, dat weet je eigenlijk uh, nooit. Wordt maar... daar door Chinezen onderling over geroddeld? Uh, nee, nee. Ik denk eerlijk gezegd dat ze wel van elkaar houden, omdat ze toen de relatie begon was zij al heel bekend. En hij, uh, hij bekleedde wel uh, wat een belangrijke positie... maar hij was lang niet zo bekend als zij. Pong li -wen zingt dus steeds minder. Maar helemaal achter de schermen zal ze niet meer verdwijnen... zoals haar voorgangers. Net als veel westerse first ladies... kan je haar steeds vaker zien in de rol als vrijwilligster... voor goede doelenorganisaties... Het past bij het beeld van het nieuwe China, al dus Ying uh, China wil dan uh, naar buiten toe steeds een open imago laten zien. Uh, daarvoor kan Pong Liyuan een belangrijke rol spelen om uh, goede doelenwerk te doen. En uh, op deze manier steeds meer uh, naar buiten toe te treden. Eigenlijk net zoals Michelle Obama bijvoorbeeld doet. Uh, ja, maar dan wel met een bepaald Chinees team. Ja, maar denk je dat ze heel goed kijkt naar haar? Uh, ik denk dat ze wel getraind wordt hè, uh, door experts, maar ze zullen nooit een westerse first lady kopiëren. Een nieuwe first lady dus voor China. Over wie tot ergernis van velen niets te vinden is op blogs of op Twitter. Ook China's bekendste blogger Han Han brandde zich tot nu toe niet aan het onderwerp. Immers de censuur zou meteen ingrijpen. Han Han, dat is een icoon. Zijn blogs zijn al een half miljard keer bekeken. Een bundeling hiervan kwam deze week voor het eerst in het Engels uit... onder de naam This Generation. Hier aangeschoven, Julie Blusset. Je studeerde Chinees en bent zelf van de generatie van Han Han. Je hebt zijn boek gelezen, je volgt zijn blog. Um, waarom zouden wij het allemaal moeten lezen? Nou, Het biedt eigenlijk een heel goed inzicht in hoe de jongere generatie Chinezen denkt over hun land. En Han Han die is niet een radicaal criticus van het regime. Uh, hij schrijft een beetje op het uh, randje van wat de sensoren toelaten... Um, maar de afgelopen jaren heeft hij als blogger vooral uh, echt een enorme impact gemaakt in China. Hij is echt uitgegroeid tot een held van zijn generatie. Dat zijn de mensen vooral die in de jaren tachtig zijn geboren. En dat zijn er wel zo'n 200 miljoen. Een uh -huh. hele hoop dus. En het boek wat nu uitkomt, dat is een compilatie van essays die Han Han tussen 2006 en het einde van 2011 op zijn blog heeft geplaatst. Het beste kan je die misschien vergelijken met een soort columns... waarin hij commentaar en kritiek levert op actuele zaken. Ja, oké. Okay. En geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld uh, in 2010... toen leidde net als recentelijk het conflict rondom de diaoyu eilanden op. Die paar rotsen daar tussen China en Japan in, hè? Precies. Ja. En veel Chinezen die gingen toen de straat op... Uh, net, net als recentelijk in protest tegen Japan... en om hun steun te betuigen aan de Chinese overheid. Voor Han Han is dat dan een mooie gelegenheid om de draak te steken... met het gedachteloze nationalisme van veel Chinezen... Maar ook om kritiek te leveren op het feit dat je in China alleen de vrijheid hebt... om te demonstreren tegen het beleid van buitenlandse overheden. Ja, Waarin onderscheidt Han Han zich nou van andere bloggers? Er zijn er ontzettend veel in China. Ja, nou, ten eerste is dat zijn humor en zijn ironie. En verder verbindt hij ook vaak een specifiek voorval aan een meer algemene kritiek. En door die schrijfstijl kan het zich veroorloven om op een beetje indirecte wijze een boodschap over te brengen die net binnen de grenzen van de censuur blijft. Ja. En wat voor iemand is hij eigenlijk? Ik bedoel, hij is dus een dertiger of net dertig ongeveer. Ja, net uh, wat maakt hem zo populair? Nou, hij is absoluut niet het stereotype stoffige intellectueel. Hij lijkt meer op een soort popster bijna. Hij heeft een heel hip kapsel, draagt volwassen spijkerbroek, uh, leren jasjes. En uh, wat, uh, het geld wat hij verdient met zijn boeken uh, gebruikt hij ook bijvoorbeeld om een andere grote passie van hem te financieren: het autoracen. En ik denk dat hij de afgelopen jaren dan ook waarschijnlijk evenveel tijd heeft doorgebracht op de als achter de schrijftafel. Curieus, maar het klinkt dan toch meer dat hij een soort popsterren bestaan heeft dan dat hij een kritische schrijver is met wie de Chinese regering rekening moet houden. Ja, nou ja, of die je veel... massa op sleeptouw kan nemen, intellectueel gezien. Dat zou je denken. Heel veel critici die uh, behoren tot de oudere generaties, die wijzen daar ook op. Uh, Han Han die wordt, net als zijn leeftijdsgenoten, er vaak van beticht... dat uh, hij zich alleen bezig met ma materiële zaken. Wat dat, generatie. Ja, zegt, een hè? beetje. Het lijkt op die mm. kritiek. Mm. En, uh, de Moese en de 33-jarige Moes en de 27-jarige yang met wie collega Ellen van Dalen en ik spraken... die kunnen zich in die kritiek op hun generatie op zich ook wel vinden. Beiden wonen al een paar jaar in Amsterdam. Ja, zeker. Dat is true. I mean, compare with a lot of teenager. I mean, or young generation, or our generation in China. A lot of people just play computer game. They probably don't spend a lot of money, but they waste a lot of time. Yeah, I also agree. That's kind of a common uh, phenomenon in a way. Well, the society is developing too fast, and I think in people's mental world is they really lack some. Uh, how to say they can't catch up with the, for example, economic uh, development and. Uh, of material development En ze kunnen makkelijk lost in de hele situatie. Ja, Moeset zegt hier dat de meeste jonge mensen... inderdaad hun tijd doorbrengen met zaken als computerspelletjes... en daarmee heel veel tijd verspillen. En Yang Yang die is daar ook mee eens en heeft daar ook wel een verklaring voor. Volgens hem is de jonge generatie als het ware verlamd... door de snelle ontwikkelingen op economisch en materieel vlak. En toch vinden zij aan de andere kant juist dat Han Han... ondanks zijn flamboyante levensstijl... Eerder een uitzondering op de regel is, want hij is juist iemand van hun generatie die wel heel kritisch is en wel heel ondernemend. Hij is sharp in his writing, but also he is kind of entertaining the whole situation. He's making fun of everything. is quite uh, cynical in a way. Uh, I think something very special about him is keep himself independent. He is, for example, he live as a, his profession is car racing sportman, but he just support himself by friends and by his own in komt om iets te zeggen en te schrijven wat hij in Dat is wat heel speciaal is voor ons. Ik bedoel, mean voor Chinese. Like onze generatie van mensen. Ja, Yang, Yang die zegt hier dat Han Han echt hele scherpe kritieken ook kan schrijven. Ook al is hij tegelijkertijd ook een entertainer, heel cynisch en grappig. En Moese, die roemt zijn onafhankelijkheid... Hij is ook autocureur en doet gewoon waar hij zelf in gelooft. En dat is echt iets heel bijzonders voor iemand van hun generatie. Daarmee is hij voor jonge Chinezen echt een idool. Ja, het individu voor de gemeenschap, zal ik maar zeggen. Dat is dan misschien iets vernieuwends. Maar uit wat voor nest komt hij zelf? Ik bedoel, wat is zijn achtergrond? Nou, zijn vader die is uh, ook journalist. Bij een plaatselijk zuffertje ergens in de buurt van Shanghai. En in die zin kan je wel zeggen dat het schrijven hem echt in het bloed zat... Uh, op zijn zeventiende won hij al een opstelwedstrijd. Een belangrijke opstelwedstrijd waarmee hij ook al nationale aandacht verworf. En kort daarna besloot hij dan ook te stoppen met school... om zich helemaal op het schrijven te richten. Uh, een jaar later kwam zijn boek uit, meteen een bestseller. En dat had hij in het laatste schooljaar achterin de klas stiekem zitten schrijven. Terwijl het ondertussen onvoldoendes regende. Dat is een soort semi-autobiografisch boek... over het verveelde leven van tieners in Shanghai... En geestdodende Chinese schoolsysteem en het lijkt een beetje op een soort Catcher in the Rye-achtig boek van Salinger, zo'n soort boek. En nou ja, in China worden goede schoolresultaten als de enige weg naar succes gezien. En, dus het is, ja, Han Han die heeft echt bewezen dat er ook een andere weg is. Ja, het klinkt allemaal prachtig, maar nu is er de roddel... dat niet Han Han. Maar zijn vader die blog schrijft, die nu dus vertaald zijn... worden de Chinezen, die toch al niemand vertrouwen... laat staan, het politiebureau en de communistische partij... en al dat soort dingen, nu dan ook nog beduveld door een held? Ja, het klopt wel dat die geruchten er zijn... maar er is echt niets van bewezen. Uh, Han Han die ontkent zelf alles. En ik begrijp aan de ene kant de geschokte re reacties... van mijn generatiegenoten daar ook wel. Het zou natuurlijk heel erg zijn als hun grote held... nu ook een leugenaar zou blijken te zijn... Maar ik denk dat het op dit moment echt voorbarig is. Ja. In de West media zijn er al recensies verschenen van Han Hans boek. Onder andere van Ian Johnson, de gerenommeerde China-correspondent van de New York Times. Hij vindt dat Han Han weinig risico neemt in zijn essays. Is Han Han niet veel te braaf in vergelijking met iemand als de Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei... die films maakt waarin de kreet Fuck You Motherland constant wordt herhaald? <laughs> nou, Fuck <dat's>... you, motherland. <laughs> En dan in het Chinees. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, nou, de jongeren die ik sprak, die vinden unaniem eigenlijk dat je die vergelijking niet kan maken. Daarvoor is hun aanpak en hun publiek veel te verschillend, zeggen ze. Dit is wat Moes zegt over Han Hans Rol. I think he is not aiming to provoke the austerity, but he is trying to create more awareness in a mass public. En uh, that's is why, just to answer your question that. Waarom de niet te catch Ik denk dat dat niet zijn intentie is om de autoriteiten te provoceren. Maar het is heel belangrijk voor ons, voor China... zonder YouTube, YouTube, no Facebook... ...en veel nieuws you know, ...om te have de awareness van wat er gebeurt. die zegt hier... ...in tegenstelling tot Ai Weiwei heeft Han Han niet het doel... ...om de autoriteiten te provoceren... Bij hem gaat het om bewustwording. In China is er geen Facebook, geen YouTube en de pers die wordt gecensureerd. Maar door Han Hans blog is er dan toch een manier voor jonge mensen... om zich bewust te worden van wat er speelt in hun land. Goed, dankjewel uh, Julie Blussé. Wie, mee, wie meer wil lezen, het boek This Generation alleen nog in het Engels uh, van Han Han... is uh, uitgegeven door Simon and Schuster. Dan nu naar de hete actualiteit van vandaag. De gemeenteraadsverkiezingen bij onze zuiderburen, de Belgen. De stembussen daar in België voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn gesloten. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar het is wel duidelijk... dat de Vlaams-nationalistische NVA van Bart de Wever op winst staat. Met name in de stad Antwerpen, waar hij graag burgemeester wil worden. Collega Fred Strobans, vanuit je eigen woonplaats Antwerpen... hoe groot is de winst van de NVA daar? Nou, uh, in Duitsland worden... Still de uitslag in percentages gegeven, maar ja, de, de zetels die kun je dan ook wel uh, berekenen. Dus uh, Bart de Wever met zijn uh, NVA heeft in Antwerpen nu uh, 36%. Uh, de stadslijst van uh, Patrick Janssen is ongeveer 30. Dus betekent dat die uh, stadslijst ongeveer 18 zetels heeft en uh, dat Bart de Wever met zijn n uh, uh, ongeveer 22 zetels heeft. Dat betekent dat Bart de Wever gedoemd is om met de stadslijst van uh, Janssen de coalitie af te sluiten. Want om, kan niet niks. Uh, zelfs als je, ja, zelfs zelfs in uh, de veronderstelling dat hij uh, een coalitie zou willen sluiten met het Vlaams Belang, wat wegens cordon sanitair onmo onmogelijk is, dan nog heeft hij geen meerderheid. dus hij is veroordeeld tot een coalitie met de stadslijst van Janssens. wat een duivels dilemma, want deze twee mannen hebben elkaar op te vuren te zwaar bestreden. ja ja, maar ik denk dat Janssens niet in dit uh, college gaat zitten. Dat heeft hij toch van tevoren uh, gezegd. Maar je weet, in de politiek kan altijd uh, alles. Maar ik zie een ander probleem opdoemen. En dat is dat de linkervleugel van zijn SPA, dus van uh, zijn sociaal-democratische partij... Uh, dat die nu de hete adem in de nek voelt van uiterst links. Zeg maar van de Antwerpse versie van de Nederlandse SP. Die hebben een enorme winst uh, geboekt. Mm -hmm. Die staan ineens op vier zetels en die zaten heel... Helemaal zelfs niet in de gemeenteraad. En ook groen doet het erg goed met vier zetels. Dus er gaat nu enorme druk komen op de linkervleugel van Janssens... om toch uh, een linksgeluid in die coalitie te laten horen. En de vraag is maar of dit met de wever kan. Ja. Zijn er al reacties van de twee Kemphanen? Nou ja, de Wever is natuurlijk heel blij en Janssens heeft natuurlijk zijn Nederland het nederlaag toegegeven en gezegd van kijk eens, er, er was er blijkbaar eentje beter dan ik. Maar als je nu bijvoorbeeld naar die voorkeursstemmen kijkt, dan zie je toch in Antwerpen, wat is de homebase van, van, van, van Bart de Wever? Hij komt uit het de district Deurne, dat is de grootste gemeente, zeg maar het grootste stadsdeel van Antwerpen. Een vrij moeilijke wijk ook, het is een beetje een suburbwijk. Nou, Bart de Wever haalt 25.000 uh, voorkeursstemmen in Antwerpen. Ik denk dat uh, Patrick Janssen ongeveer 18.000 haalt. Maar dan, als je dan naar de stemmen gaat kijken van, van de andere mensen in die partij, dan is dat bitter weinig. Enkele honderden of zo. Dus het is toch ja. wel zo dat die NVA heel erg opgehangen is aan de figuur, de populaire figuur van Bart de Wever. Ja, wat voor gevolg heeft dit voor de, de, de nationale politiek? Ik bedoel dat zo'n kopstuk van een Vlaams-nationalistische partij... burgemeester wordt van de grootste stad van Vlaanderen? Nou ja, dit is voor Bart de Wever is het natuurlijk belangrijk. Maar de kritiek op de Wever is natuurlijk dat hij de stad Antwerpen... die eigenlijk de afgelopen uh, zes jaar zeer goed bestuurd heeft... Ja. vergeet niet dat Bart, dat Bart de Wever zijn partij mee in het college zat. En, en ook Bart de Wever geeft toe dat de stad goed bestuurd uh, werd. De kritiek, de kritiek is natuurlijk dat hij de stad gaat gebruiken als uitvalsbasis... voor zijn verdere politieke carrière, zeg maar. Zijn verkiezingen in 2014 voor Vlaanderen, de federale regering... en ook Europese uh, verkiezingen. En de kritiek is dan, nou ja, je gaat de stad daar toch niet voor gebruiken. Nee. Ga je vanavond zelf nog de stad in? Wordt er ja, ja, steeds gevierd? Ja, ik, ik, ik zit hier op 100 meter van het uh, stadhuis uh, vandaan. Nou, je klinkt ook als een echte verslaggever onderweg. Um, Wordt er feest gevierd vanavond bij de NVA? Hij viert feest op Antwerpen Zuid. Bart Wever bedoel ik dan. Hij viert feest in Antwerpen Zuid. In een hele grote concertzaal. En daar is natuurlijk het NVA publiek verzameld. Ja, nog even. De rest van Vlaanderen is daar ook een. Een opmars van de NVA zichtbaar? Ja, uh, uh, natuurlijk dat de NVA op, op vele plaatsen uh, zich in de uh, gemeenteraden gevrongen heeft. Maar bijvoorbeeld in Gent haalt hij het niet. Uh, in Mechelen haalt hij het ook niet. In Limburg is nog onzeker. Maar de overwinning die hij in Antwerpen haalt... Uh, die haalt hij in de rest van Vlaanderen niet zo uitgesproken. Nee, goed. Veel plezier daar nog in Antwerpen vanavond. Uh, Fred Stromens, hartelijk dank. Dag. Vaste luisteraar van ons programma hebt u ze de afgelopen weken al een paar keer langs horen komen. Korte fragmenten, onversneden geluid van geluidskunstenaar Cilia Erens. Cilia, je zit hier naast mij, welkom. Uh, je maakt al meer dan 25 jaar geluidsopnames over de hele wereld. Waarom doe je dat, een uit de hand gelopen hobby? <laughs> uh, ja, ik ben geboeid door geluid. En op een gegeven moment ga je er wat mee doen, of je wil of niet, je doet het. Uh, dus op een gegeven moment ben ik met dat opgenomen geluid... een geluid van, geluidswandeling gaan maken. Maar reis je speciaal naar landen toe met dit doel... of doe je het in ja. de marge van andere werkzaamheden? Ja, mijn eerste geluidswandeling China Daily. Toen zat ik in een theatergroep. Mm -hmm. Wij moesten een solo maken. Ik ben naar China gegaan om daar gewoon alleen maar geluid op te nemen. Ja. En uiteindelijk maar je, heb je achtergrond ik... is dus ook dat je actrice bent? Uh, nou, eigenlijk ook niet. Oh. Uh, ik ben planoloog van huis uit en ik kwam bij toeval in die theatergroep... Ik kan helemaal niet acteren, maar ik deed wel altijd... Uh, wij speelden in de werkelijkheid, laat ik dat zeggen. En de werkelijkheid boeit mij maatloos. Ook via geluid, maar ook via hun uh, theatergroep. Tender was het uh, die manier van spelen... Ja. Een soort Tussen on onzichtbaar gewoon theater. Gewoon op straat, uh, ja. zonder dat mensen in de gaten hebben, een, een performance beginnen. En eindigen. Zelfs en eindigen. dat hadden ze niet in de gaten. <laughs> maar de, uh, van daaruit ben je dus uh, deze opnames gaan maken... vanuit dat werk met die theatergroep Tender. Ja, uh, behalve dat ik... Ik heb vroeger ooit een blauwe maandag voor de radio gewerkt... dus ik wist al dat ik heel erg van geluid hield. Mm -hmm. En dan met name het interview ging mij niet af... Maar de achtergrond van het interview, dat boeit mij maatloos. Ja, en, en hoe ga je te werk? Uh, nou, ik uh, in 1985 uh, leerde ik kennen de binaural recording. Het is een hele eenvoudige techniek. Twee kleine microfoontjes in je oren of uh, vlak boven je oren. En uh, als ik dan opneem, dan hoort die luisteraar precies... zoals mijn oren stonden in die ruimte, uh -huh. uh, daar op straat... Ik bedoel, die luisteraar die later het op de koptelefoon zou horen... die denkt, ik ben er. Ik ben op die plek en nou rijdt die brommer dwars langs mij... of achter mij of voor mij of wat dan ook. En dat is een soort ervaring en daar hield ik van. Ja, dus op die manier passeert het dagelijkse leven in geluid... aan uh, het oor van de luisteraar ook. Uh, ja, in dit geval, kijk, je, je neemt dat geluid op, ja. maar dan moet je allemaal vormen van maken, presentatievormen. Ja. Nou, als kunstenaar maak ik geluidswandelingen of geluidspanorama's of ik maak een tentoonstelling. Ja. Maar hier uh, op jullie vraag, uh, doe eens wat voor de radio, denk ik: oké, okay, 45 seconden, dan moet ik exact die uitsnede uit de werkelijk heb werkelijkheid hebben. Dat begin en dat einde. En dat toont. Of je het snapt of niet de diepere betekenis, want geluid kan je op heel veel manieren beschouwen. Dat toont een soort ja, geaardheid van iets, van een plek, een situatie. Ja, ja. Je bent veel in het voormalig Oostlok geweest, maar ook in Indonesië en India. Wat hoor je nou op, plekken, uh, op die plekken wat wij niet horen? Ik bedoel, onze verslaggevers vliegen er ook op uit, komen terug met materiaal. Jij hoort iets anders. Misschien horen we hetzelfde, alleen zij moeten die vragen stellen. En mm. zij zijn bezig met het woord en de betekenis... en de politieke achtergronden enzovoort. Ik sta op straat en luister. En, en ik je denk... hoort in een Oostblokland. Oh, bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, ik heb dat... Ja. Ik ben in verschillende landen geweest van het Oostblok. Ik hoorde verschillende soorten geluiden eigenlijk. Maar in Duitsland, in de voormalige DDR... viel me heel erg op die stilte. Die stilte op straat. Echt mm. enorme... Uh, ik was bijvoorbeeld in Schwerin. Nou, dat is een provincieplaatsje ergens aan het, in het Noordoosten. Uh, hartstikke stil op straat. Je hoorde voetstappen van om de hoek. En ik denk: hoe komt dat? Dus dat vraag je meteen. Nou, oké, okay, de hele middenmoot. Dus de werkenden, die zitten allemaal in Hamburg en Berlijn uh, door de week. Wie blijven er over? De jongeren. En oude mensen. Ja. En die, ja, elke derde uh, lid van het gezin was een spion, wijs van spreken. Dus die hebben geleerd om niet op te vallen. Nee. Niet hard op te praten. En nog steeds niet, dus. En ja. nog steeds. Ja, ik ja. ging ook naar Lidl en uh, naar, naar, naar, naar supermarkten. Ja, en dan ik... hoorde je ze fluisteren. Ja, Bangalore, Jokkerkort, Karta, ben je ook geweest. Steden die een enorme boom doormaakten. Ja, enorm. Wat, ja. wat is daar het ge specifieke geluid wat je het meest opviel? Nou, in. In Bangalore hoor je gewoon dat er twee merken zijn, uh, auto's. Dat zijn de Ambassador en de Tata Atans in 2006. Mm -hmm. En eindeloos voor Riksja's. Nu zal dat veranderd zijn, want nu is men veel rijker en heeft veel meer westers en Japanse auto's. In Yokja hoorde je, en dat vond ik wel heel interessant, alleen maar, bijna alleen maar brommers en uh, motoren. En dat kwam omdat Soharto oh, in 2000, en om politieke redenen waarom een stad klinkt zoals die klinkt. Ook, hè? die spelen ook mee. Ja. Uh, Zoharto die, uh, had enorme leningenmogelijkheden gegeven. Dus iedereen van het, uh, de familie moest een, um, een uh, motor of een auto, uh, hoe heet dat, een brommer. En ja, nu betalen ze nog af, echt tegen woekerleningen. Ja, tot slot het mooiste geluid. Ha! <tieft> Is zo moeilijk. Ik ga dadelijk naar Vlieland en dan ga ik wind opnemen. Wind en bomen. Dat is net zo mooi eigenlijk als dat geluid wat ik miste, dat vind ik. Als je net hoorde van die motoren die daar zachtjes brommen. Mm. <laughs> zo meteen uh, aan het einde van deze uitzending horen we een onversneden geluid uit Wenen. Hoe kwam dat tot stand? Uh, ik was bezig met collectieve stilte. Daar ben ik voor naar Japan gereisd, maar ook naar Wenen. Ik ging daar naar het grootste kerkhof wat er was. En liep dagenlang in stoeten, in begrafenisstoeten. Uh, hier hoor je niet dat men echt stil is... maar hier hoor je, vind ik, dat typische geluid van uh, een uitvaart. Uh, klokken die uitluiden, de kraai ergens, die zingt of die uh, krijgt, krast eigenlijk. En uit, op een gegeven moment gaan er mensen schuifelen. Meer is het niet. Nou, een dat... uitsnede uit de werkelijkheid. Dat horen we zometeen. Hartelijk dank, Silia Erens voor dit gesprek. En dit was ook Bureau Buitenland voor deze week. Zometeen, Labyrinth met Pieter van der Wielen. Wat hebben jullie... Heel veel. We gaan het hebben over een nieuwe test... waarin je aan de hand van de genen kan zien... waardoor een kind verstandelijk gehandicapt is geworden. We gaan het hebben over het vrouwenhart. Het vrouwenhart werkt op een aantal punten anders dan het mannenhart. Maar veel doktoren, allemaal mannen, die weten dat nog niet. Maar dat gaat nu veranderen. We gaan het ook hebben over hoe je na iemands dood kan constateren... wanneer de ziekte van Alzheimer is ingetreden... als je niet in het hoofd mag komen. Als je dus niet naar de hersenen mag kijken. En dat doen we aan de hand van literatuur. In dit geval gaan we het hebben... over. Hugo Klaus. Um, nou ja, wat nog meer? We gaan het hebben over uh, waarom het hart pompt eigenlijk. Dat was een vraag van een luisteraar. Waarom doet het hart dat eigenlijk? En ziet hij daarin misschien het uh, bestaan van God? Was ook deel van de vraag. Uh, kunst als medicijn gaan we ook nog uh, bespreken. Best veel. Oh ja, we gaan ook nog naar Borneo. Yo, echt veel hoor. Nou geweldig. Labyrinth, zo meteen naar achter. Wij hebben, zo meteen, uh, sorry, wij hebben volgende week een uh, uitzending met veel Griekenland. Um, Zometeen dus uh, Labyrinth. Wilt u meer van ons horen of weten, ga naar onze Facebook pagina of naar Twitter. Ik laat u dus achter zo meteen in Wenen voor een ondertussen van Celia Erens. Een fijne avond en graag tot volgende week. <middels> nam ha nam ha nam ha nam ha Ondertussen in Oostenrijk, Wenen.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 Nummer 1, 9 uur in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.